Tien uur, Yuri Stubinitski met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson is op het congres van zijn partij hard in botsing gekomen met zijn achterban. Een meerderheid van het congres wil dat de PvdA de strafbaarstelling van illegale afwijst. Maar Samson zegt dat met de VVD in het regeerakkoord is afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt. Hij wil die afspraak niet veranderen. In Woerden is een jongen van tien zwaar gewond geraakt... toen hij werd aangereden door een busje. De bestuurder is er daarna vandoor gegaan... en werd na een grote zoekactie een uur later aangehouden. De jongen was aan het steppen toen hij door het busje werd geschept. Hij is met ernstig hoofdletsel door een traumahelikopter... naar het ziekenhuis gebracht. De politie noemt zijn toestand zorgwekkend. Het dodental door het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh... is opgelopen tot 352. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden... Maar reddingswerkers zeggen dat de stemmen die onder het puin vandaan komen... steeds zachter worden. Vandaag zijn nog eens 29 mensen gered. In verband met het instorten van het gebouw woensdag... zijn zes mensen aangehouden. De eigenaar van het gebouw is gevlucht. Emeritus Paus Benedictus neemt woensdag zijn intrek in een klooster in Vaticaanstad. Dat meldden Italiaanse media. De kloostervertrekken zijn de afgelopen twee maanden aangepast... om de voormalige paus te huisvesten...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 Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen overdag geregeld zon, maar in het zuidoosten bewolkt. Het wordt 10 tot 14 graden. Op 30 april blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt dan 12 tot 15 graden met af en toe wat zon. Dit was het NOS Journaal. Succes dwing je af. Succes maakt van een stukadoor een wandgrimeur.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 Waarbij de tweede goal zelfs nog op naam kwam van een van NAC van Gillissen. De eerste van Sigtorsson. En dat is inderdaad nu nog steeds de stand na 63 minuten. Daarmee lijkt Ajax de schaapjes op het droge te hebben. De tactiek van Goudelje was toch om de tegenstander in het begin inderdaad te overrompelen. Misschien dacht hij nog even terug aan 2003. De laatste keer dat NAC hier in Breda van Ajax won. Al was het maar omdat hij de trainer van NAC toen nog speler was. Met illustere namen zoals Penders, Engelaar, Slot deden toen nog mee bij NAC. En Ajax verloor met 4-2. En als je kijkt wie er mee deed, vraag je af hoe is het mogelijk. Snijden van de Vaart en Ibrahimovic en Maxwell. Maar toch met 4-2 te onder. Daarna won NAC niet meer. En het ziet eruit dat dat ook in 2013 zo gaat blijven. Dat Ajax voorlopig in ieder geval vrij riant aan de goede kant van de score staat. En dus ook wat makkelijker is gaan voetballen. En dus ook heeft gezien dat NAC nou ja, rijpers voor de slopers niet waar. Maar moeite heeft om de dingen weer voor elkaar te krijgen. En om ook tussen de oren weer daar te willen zijn waar ze in het begin van de wedstrijd waren. Ajax ligt boven. Met balbezit voor De Jong. 20 meter van het doel. Kijkt naar dat doel. Ziet dat er geen weg naartoe is. In ieder geval niet rechtstreeks. Kies voor de zijkant. Eriks die de bal terug laat vallen. of meter verderop naar Schöner. Schöner heeft gezien dat Fischer even vanaf de linkervleugel naar binnen is gekropen. Krijgt de bal mee. Fischer kiest dan voor Blind. Die wel tegen de zijde aangeplakt staat. Maar die moet dan onder druk van tegenstanders terug. Wordt nu opgejaagd door Hooy. Levert de bal in bij Aldewereld. Die wordt opgejaagd door Lurling. Aldewereld kiest voor een boogballetje naar de andere kant van het veld. Daar is wat ruimte bij Lijon. Die krijgt nu ook uh, van Lurling bezoek. Dit is blijkbaar het moment dat Nak toch besloten heeft om de laatste restjes energie maar weer in te steken. En Lurling is dan woest op zijn medespelers terecht. Omdat hij volle bak druk zet. Maar zijn medespelers die meedoen. Nou ja, iedereen die wel eens op het een veld gestaan heeft weet dat het dan... Echt te vergeefse moeite is dat het werkelijk geen enkele zin heeft. En dus maakt Leurling zich boos. Speelt Ajax 15 meter verder de bal rustig rond. Want dan is het allemaal niet zo moeilijk meer om de vrije man te vinden. En die komt dan nu bij de voeten van Moisander. Loop maar weer eens de helft van de tegenstander op. Sigtasson, de bal meegegeven aan Eriksen. Daar zit dan de Buis tussen. Die trapt de bal blind de andere kant weer op. Daar komt hij voor de voeten van Vermeer. Omdat er van Nak eigenlijk helemaal niemand met de is op de vijandelijke helft. Ik wil niet zeggen dat Nak de wedstrijd verloren heeft. En dat NAC het lot geaccepteerd heeft. Maar de ploeg uit Breda maakt werkelijk in niets nog de indruk die het maakte in eerste 20, 25 minuten. Toen er geloof was, toen de vuur was, toen de concentratie was, toen de opofferingsgezindheid was. Het is nu een elftal dat achteruit loopt en bij Balbezit eigenlijk niet meer precies weet wat het wil. En daar zullen ze een antwoord op moeten verzinnen. Want anders is deze wedstrijd na 65 minuten al gespeeld. En dat zou objectief bezien een uh, nadeel zijn. Bij Ajax vinden ze het denk ik allemaal prima. Want 0-2 is 0-2. betekent 3 punten. Van Womack en Womack. NAC Ajax, Bas Stigler. 0-2, 70 minuten gespeeld. En aan beide kanten wissel van de weg naar de kant. En Leugens in het elftal voor Nak. NAC. Dat is strikt genomen. De ene linksback voor de andere. Hoewel Leugens ook een middenvelder is. En wat meer de neiging heeft om te komen. En bij Ajax gaat dan Babel naar de kant. Er komt Danny Hoesen in het elftal. En dat gebeurt dus met nog 20 minuten op de klok. Waar de stand bijna naar 0-3 was getild. dat Siem de Jong vanaf een meter of 20 schoot op het doel van Nak. En Jelle had een hele merkwaardige redding in huis had. Naar de rechterkant dook. Dat was dan op zich wel de goede kant. Want daar ging de bal ook naartoe. Maar de bal schamte zijn handen zo merkwaardig. Dat hij aan de andere kant vervolgens weer langs de paal ging. En uit het doel bleef dat dan weer wel. Maar hij keek er zelf niet gelukkig bij Terauwelaar in zijn 200ste wedstrijd voor Nak. Dat is een uh, bos waard. Maar of hij er heel blij mee zal zijn na deze avond vraag ik me in alle eerlijkheid af. De uh, schoonheid van die serie zit hem overigens niet zozeer in het aantal wedstrijden. Maar in het feit dat hij de 168 achter elkaar gespeeld heeft zonder er één te missen. Leurling, goede actie. Leurling schieten vanaf 18 meter. Nou dat lukt niet. ze wil nog bij de bal komen. Dat lukt maar half. En dan grijpt Blind in. Neemt nak wel over. En zijn dit als het publiek hier ook wat lawaai gaat maken. Misschien voor de ploeg uit van die momenten Dat je weer even terug in de wedstrijd kan wanen. Maar dan zou men wat zoveelder moeten omgaan met balbezit. Dat gebeurt niet. Want aan de linkerkant van het veld leidt Buis balverlies en neemt Ajax weer over. En lijkt alle orde weer hersteld. De orde die de tweede helft eigenlijk opgeld heeft gedaan. Na die twee snelle goals. 47e minuten, zicht op 0-1. 53e minuten, een eigen goal van Gilles uit die hoekschop van Eriksen 0-2. Die natuurlijk probeerde om het koppen van Siem de Jong onmogelijk te maken. Maar zelf de bal ongelukkig schampte. En achter zijn doelman tikte. En nu is er een vrij schop voor Ajax na een kleine nakovertreding in de middencirkel... die genomen is door Scheune. Schöne speelt de bal rustig terug. Daar zal het laatste restje energie nog moeten aanwenden om hier storend werk te verrichten... als de bal rustig terug gaat naar Vermeer. Waarmee ook maar aangegeven is dat Ajax niet van plan is om hier nog heel veel risico's te nemen. En uiteraard het verdedigen van de voorsprong als grootste goed ziet. Want het verdedigen van de voorsprong brengt je als de stand zo blijft... natuurlijk een flinke stap dichter bij de titel die Ajax zo graag wil... En waar Ajax, dan mocht het hier 0-2 blijven, toch bijna niet meer van af te brengen is. Balbezit achterin weer, via Moisander terug maar weer naar Vermeer. Durft er bij NAC nog eentje door te lopen, kan er bij NAC nog eentje doorlopen. Dat uh, proberen ze nu wel, dat doet zelfs ten voorde. De bal gaat van Vermeer naar voren toe. Komt dan bij Fischer aan de linkerkant naar een aardige opening vanaf het middenveld. Beweging is bij Hoesse, de nieuwe man. Krijgt de bal van Fischer. Hoesse, het stafselgebied binnen vanaf de linkerkant. Komt op de punt uit eigenlijk. Wordt dan nu door bottekin een beetje weer uitgeduwd. Dan zou hij een voorzet moeten geven. Geeft de bal terug aan Fischer. Die verwachtte hem niet Lekert. En die kan hem ook niet zo snel onder controle krijgen. In een ruimte waar veel mensen van Nak stonden. En dan kan Nak uitbreken. Hooi aan de bal. terug van de middenlijn, Even uit balans gebracht. Verspeelt de bal bijna. Valt dan voor de voeten de bal van Gillissen. Dat is wel 20 meter terug. Gillissen opent dan aan Leugens aan de linkerkant van het veld. Die de bal op zijn beurt meegeeft aan Leurling. Die kijkt terwijl hij nu paast en de bal probeert in te leveren bij Godelje. Daar zit het hoofd tussen van Schöne die goed mee verdedigt. En dan eh, ligt de bal aan de voeten van Moizander. En heeft Ajax ook hier weer... De schaapjes op het droge gekregen. Het lijkt erop dat Ajax niet meer zwaar in de problemen gaat komen. Hoewel je weet dat één goal, hoe toevallig die ook zou kunnen vallen van de tegenstander... plotseling weer een wedstrijd op de kop kan zetten. Want 1-2 voelt inmiddels niet meer veilig. En 0-2 voelt dat wel. Dat zegt ook het wedstrijdbeeld in het tweede bedrijf. Want Ajax lijkt de zaakjes onder controle te hebben. Met nog 17 officiële minuten. Laten we even teruggaan naar eerder op de avond toen won Roda van RKC Waalwijk 3-1. En daardoor kwam Roda op één punt van RKC. Roda staat nog wel net onder die streep van na-competitie. Jeroen Gruter praat na met de trainer van Roda, Ruud Brood. Eigenlijk is het een overwinning, Ruud. Na bijna twee maanden valt er een last van je schouders af? Nou ja, sowieso een hele belangrijke overwinning. Als je dat niet had gehad uh, vandaag, dan, uh, dan was je al na-competitie uh, ja, gedoemd, om het maar zo te zeggen. Nu uh, ja, gooien we wat meer druk op. Het verschil blijft een punt. Wat ook meespeelde in de wedstrijd was het doelsaldo. Ja, ja, daar ben je dan wel een beetje beroerd over. Dat je een goal weggeeft, dan gaat wel een handsbal aan vooraf. Maar ik vind niet dat je die goal zo weg moet geven. Omdat we juist de tweede helft veel meer de kans kregen om meer dan drie te maken. Dus dat is zonde. Maar goed, zij stond op tien. Wordt nu wat minder. Nou, Dat speelt nu niet meer. Maar het belangrijkste is dat je drie punten hier houdt. Ja, je hebt het niet in eigen hand, want als RKC twee keer wint... Ja, dan kun je zelf twee keer winnen, misschien dan schiet je niks mee op. Maar toch, je deelt er een enorme psychologische klap uit. Ja, denk ik wel. denk ik wel, want uh, ja, dat stond heel veel belang op. Als RKC zou winnen, dan uh, was het heel erg duidelijk, waren zij veilig. En nu je zie je, je zag ook de pijntjes en je hoort ze ook. Zo werkt dat meestal. Wij hebben denk ik wel een behoorlijke tik uitgedeeld. Maar we hebben het niet in eigen hand. Maar ik denk, als je zo twee wedstrijden nog blijft spelen... je weet het nooit, je moet niet opgeven, hebben we nu gedaan... Uh, in een eerste helft onrustig duel. Ja, tweede helft hebben we veel meer strijd uh, en tweede bal opgepikt. En, ja, uh, ik denk het programma. Ja, denk ik dat zij toch wel een zwaarder programma hebben. Dus je bent hoopvol dat het allemaal nog goed komt? Nou, ik ben wel hoopvol. Dit is, uh, dat merk je ook aan de jongens. En ja, je, het is een wedstrijd ook wel van momenten. Hè. Uh, eerste helft hebben we misschien twee mogelijkheden gehad. Was het een beetje gelijk opgaan, maar. Ja, dat heb je in de laatste twee wedstrijden nodig. Een stuk geluk. En uh, ja, dat staat vandaag wel mee. Dankjewel. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed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 Het hohe. Het zit er bijna op in Breda. En dat betekent dan dat Ajax nog drie punten nodig heeft Bas. Ja, zo is het. Het uh, kan hier nog bijna niet meer missen. Het is 0-2 met nog 13 minuten. Dan zou je zeggen, ja, dat kan nog best mis. Nou, dat klopt. Maar het is tot 2-3 keer toe bijna 0-3 geweest. 2 was Eriksen er dichtbij. Balverlies op het middenveld van Nak waar Gilles eigenlijk een paas niet verwachten. Die paas was ook niet goed. Zich van de bal liet zetten door Eriksen. Die deed een stap of 10. Een schotel vanaf een meter of twintig de bal op de lat. Buiten het bereik van Terrouela. Dat was een fantastische goal geweest. Zou die hem een decimeter lager hebben geschoten. En zo even bij een snelle uitbraak van Ajax aan de rechterkant. Kwam de paas net niet goed voor de voeten van invaller Hoessen. Zou dat wel het geval zijn geweest. Staat hij vrij voor de goal om de 3-0 binnen te tikken. Kortom aan die kant kans, Aan de andere kant eigenlijk niets meer gezien. Vermeer is onzichtbaar gebleven. Omdat dat nou eenmaal zo kon in de tweede helft. Terwijl nu Leurling nog wel een actietje maakt. Langs... Siem de Jong loopt, maar dat is dan de enige die die voorbij snelt. Want Lijon blijft goed naar de bal kijken. En daarmee is Leurling die weer kwijt. En heeft Ajax de bal weer terug. De Jong lijkt even geblesseerd raakt, Terwijl Leurling er nog wel agressief doorgaat. Die heeft uh, een avondje waarbij die, laten we zeggen... Ik, ik zei al een keer welk pilletje heeft hij geslikt. Maar daar, die, die loopt op alles alsof hij zijn laatste wedstrijd uit zijn leven speelt. Die is uh, zeer bedrijvig. Laat, laat ik het fanatiek noemen. Soms een beetje over het randje. En nu heeft Blind de bal voor Ajax met nog 12 minuten te gaan. Krijgt hem bij Fischer op de punt van het Breda's Strasopgebied. Fischer ziet geen uitweg zeg maar, richting het doel. Dat zou ook niet kunnen, want hij stond er met zijn rug naartoe. Maar daar had hij vast en zeker wel verwacht dat ze er zou staan. Maar daar durfde hij de bal niet naartoe te brengen. Die gaat terug. Dan kies Ajax voor de rechterzijde. Waar nu eh, Sigtas opduikt. Die een korte combinatie aangaat met De Jong. Dan gaat de bal naar Schöne. Kwenka staat overigens klaar om nog in het elftal te komen bij Ajax voor de slotfase. Dat zal dan normaal gesproken voor Sigtorsson zijn. Die dus nu aan de zijkant is uitgekomen. Dat lijkt me niet zijn beste positie. En aan de as van het veld. Daar komt nu al de wereld die de bal nog maar eens meegeeft aan Sigtorsson. Die onder druk van leugers de bal weer terugspeelt op de eigen helft. Ja, als je voor Ajax bent, dan zijn dit de minuten waarop je zegt... Ik vind het eigenlijk vanaf nu hartstikke leuk. Want in het begin zat ik met samengegnepen billen. Maar als je objectief naar deze wedstrijd kijkt... dan kom je nu eigenlijk op het punt dat je zegt er is helemaal niks meer aan. Want het is wel gedaan. Ajax voelt wel dat als het geconcentreerd blijft... dat het buitenmaal gesproken binnen is. Nak ja, doet wel af en toe nog een verwoede poging... maar daar zit het echte geloof niet meer in. En zo gaat het een beetje als een nachtkaars uit. Deze wedstrijd die zo spectaculair en vernijdig van alle kanten vol energie begon in het eerste halfuur. Waar Nak dus een voorsprong had kunnen nemen... waar dat tot twee keer toen niet deed via ten voorde. En een enorme kans en de bal op de onderkant van de lat van Botteguin. Toen Ajax toesloeg, genadeloos... In het begin van de tweede helft via Sigtorsson na een foutje van de Ramelaar En de eigen goal van Gillissen was leed eigenlijk wel geleden en de wedstrijd gespeeld. Vrije schop nog voor Ajax na een overtreding van Goudelje. Dat maakt al de weg in ieder geval vrij voor de wissel. En inderdaad gaat, zoals aangekondigd, Siglo's onder de kant... en komt Koenka in het elftal. Tien minuutjes nog in Breda. Het lijkt gespeeld. Even terug naar eerder op de avond. ADO Den Haag tegen VVV. VVV stond lange tijd voor door een doelpunt van Mofor. Maar Van Duinen maakte vlak voor het einde... nou ja, een minuut of tien voor het einde gelijk. Uh, Arno Vermeulen praat na met de trainer van VVV. Ton Lokhoff, had bijna drie punten te pakken in Den Haag. Ja, maar bijna telt niet... En ik had ze graag meegenomen naar Venlo. En uh, daar hebben we ook heel erg op gehaald, want dit voor ons gewoon een heel belangrijke wedstrijd was. Uh, dat merkt hij ook. Ik vind ook wel dat mijn ploeg keihard gewerkt, uh, gewerkt heeft. En alleen dan hoop je, als je na vier of 5 minuten nog met 0-1 voorstelt, dat je dan... Uh, Eerst hoop je eigenlijk op de 0-2, want toen in die fase ontstond er ook ruimte voor ons. Ja, dan is het vervelend dat je die goal, uh, je die goal nog tegen krijgt. Maar ja, we hebben een punt en uh, de punten voor ons zijn uh, op dit moment heel belangrijk. Tactisch aan jullie je zaken goed voor elkaar. Hè? Je liet Beugelsdijk bij ADO opbouwen en ja, er kwam niet veel uit. En, en de anderen werden vastgezet. Ik, als trainer ben je dan tevreden? Ja, maar toch hebben we dat in de rust nog omgezet. Om, om, om in ieder geval aan de andere kant uh, wat meer druk te zetten. Want ik vond dat ze in de eerste helft toch te veel over links uh, doorkwamen met voorzet. Omdat je daar, dat we daar regelmatig een man tekort kwamen. Uh, maar nogmaals, en zeker in tweede helft hebben ze heel opportunistisch gespeeld. Zeker vanuit, vanuit de middenlijn, heel lange ballen. We stonden daar goed. Er kwamen natuurlijk wel wat momenten. En, en kwamen ze door, dan stond Nicky Ma een Paar goed, goed, goed te kiepen. Ja, dan gaat het vaak, vaak om, om voetbalgoog. met Maar juiste moment, de juiste keuze, de juiste uh, snelheid van, van de bal. Om, om, om, om zelf een kans te creëren. En die, die ruimte lag er wel. Alleen dat deed even iets te weinig mee. Vier punten op Willem 2 nu. Is dat genoeg? Ja, ik heb wel gezegd, als we winnen bij Adu, dan, dan, dan, dan, dan, dan halen ze ons zeker niet meer in. En nu, met vier punten? Ja, ik denk het niet, maar ik heb ook al tegen mijn ploeg gezegd. Wij zullen het zelf moeten doen. Volgende week tegen Groningen? Volgende week Groningen thuis. En, en, en, en dan uh, de laatste Vitesse. Ja, ik wil gewoon dat wij zeker voor week een punt, nu een punt, dat wij gewoon iedere week uh, spelen qua inzet, zeker zoals vanavond. Want dan ben ik ervan overtuigd dat wij, nog, dat wij nog punten gaan halen.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 NCC met The Things We Do For Love. Roda versloeg vanavond RKC. We hoorden al de trainer van Roda, Ruud Brood. En nu de trainer van RKC, Erwin Koeman. Heel ongelukkig eerste doelpunt van Rodi RC. Ongelukkig voor jullie, omdat de bal via de paal tegen de rug van Jeroen Zoet aankomt. Was dat het breekpunt in de wedstrijd ook meteen? Ja, ik denk het wel. Uh, op zich was er niet zoveel aan de hand. Uh, we hebben misschien één of twee kansen kunnen creëren in de eerste helft. Roda ook niet veel. We hebben natuurlijk wel veel corners gehad. Uh, op zich was er weinig aan de hand, alleen uh, ja, je, je verliest hier met 3-1. Dat is natuurlijk een, uh, voor ons een, een zware nederlaag en uh, niet verwacht, dus uh, jammer. Niet verwacht zeg je, waarom niet? Nou, omdat je hier minimaal op het punt had gerekend. Op basis van waarvan? Uh, op basis van ons, op basis van Roda, op basis van uh, de stand. Nu komt Roda tot op één punt, voel je dan ook daarmee dat de druk enorm toeneemt? Of heb je zoiets van, nou, we spelen nog tegen Vitesse en NEC... dat moet genoeg zijn om in ieder geval boven die rode streep te blijven? Nou, oké, okay, zo moet je niet denken. Want uh, je, je kan niet denken van, we gaan er wel even drie, vier punten halen. Dat moet eerst gebeuren. Dus uh, eerst uh, Vitesse en daarna zien we wel wat uh, Roda doet. Uh, en dan hebben we nog een wedstrijd. In hoeverre heb jij uh, het doelsaldo in je achterhoofd gehouden tijdens de wedstrijd? Nou ja, je bent, je bent, als voetballer moet je ook een beetje slim zijn. Je moet ook weten hoe lang je nog te spelen is, hoe is de stand. Uh, we zijn wel eigenlijk met 3-4 spitsen blijven spelen tot het eind. Alleen uh, ja, na de 3-0 dan, uh, dan hoop je van harte dat, dat het niet 4-0 gaat worden. Uiteindelijk maken we nog de 3-1. Dus uh, dat, dat, is, dat is een klein uh, positief punt van vandaag. Alleen ja, je verwacht niet dat je hier met 3-1 verliest. En dat is natuurlijk een, een grote teleurstelling. En uh, uiteindelijk uh, eindig je op een plek waar je hoort te staan. Dus uh, zolang het zo nog is zoals we nu staan, is het goed. Ja, dan is het nog net goed, want RKC staat nog één punt voor op Roda. Nog net boven de streep. Maar ja, dat kan met de komende twee wedstrijden natuurlijk altijd nog veranderen. We gaan nog naar Breda, naar Bas Tichelen. Die uh, in de eerste helft zei, dit kan NAC nooit een hele wedstrijd volhouden. En ik denk dat je daar uh, helemaal goed mee zat, Bas. Ja, dat is niet voor het eerst, hè? Sorry, joh. <laughs> 0-2 met nog twee minuten te gaan. Nee, ja, je voelt het wel een beetje aankomen. Dat is, het is gewoon niet te doen als je in dat tempo wil de tegenstander wil ontregelen. Het is een keer op. Ik denk dat nog als Ajax een beetje aanzet nog 0-3 kan worden ook. In de slotfase van deze wedstrijd, NAC wil maar één ding. En dat is dat de scheidsrechter Liesveld fluit. Er is nog geel gekomen, zo even voor Leugens. Die zich werkelijk aan alle kanten laat dollen door Cuenca. Die de leukste trucjes eruit gooit en... Leugens voorbij loopt alsof het een pupil is. Dat was Leugens op een goed moment zat. En die draaide zich om en die gaf een schop. Dat levert Geel. De eerste trouwens aan deze toch overwegend vrij sportieve, felle, maar sportieve wedstrijd. Zo zie ik het graag. Vermeer krijgt een bal. Daar loopt Leuring nog op door. Want Leuring heeft al gek genoeg op zijn oude dag nog wel het meeste energie van allemaal lijkt het. Blind krijgt de bal aan de andere kant. Nu zet NAC nog wel een keer collectief druk. Dat is akelig trainersjargon, Maar dat betekent dat eigenlijk iedereen in het elftal probeert... om de tegenstander waarmee hij direct te maken heeft... zo dus kort mogelijk op zijn huid te zitten. Dat mocht daar een bal komen dat hij geen kant op kwam. De bal springt er dan weer uit. En is dan wel prooi voor NAC voor Gillissen. En komt dan aan de rechterkant voor de voeten van de rover. Nou doet Ajax eigenlijk hetzelfde via hoesen. En dan word je als tegenstander vaak gedwongen om een lange bal te geven. Die komt dan weer in het hart van de verdediging van Ajax uit. Waar hij vrij makkelijk door mooi Sander en blind bij Schöne kan worden gebracht en dan uiteindelijk voor de voeten komt van Eriksen. die wil nog wel een keer dribbelen met de bal dat lukt wel maar de dribbel duurt niet lang want dan is hij de bal kwijt en op de achtergrond misschien is dat te horen We are the champions wordt maar vast aangegeven aangeheven door de Ajax-fans uitgevlogen door die van Nak. maar ik denk dat die van Ajax wel gelijk gaan hebben want hier met 2-0 winnen betekent dat Ajax nog drie punten nodig heeft om de titel te grijpen en dat dus volgende week in de thuiswedstrijd tegen Willem II Ajax aan een uh, zegen genoeg heeft om opnieuw voor de derde keer op rij kampioen van Nederland te zijn. En ja, daar is toch weinig reden om te twijfelen of dat gaat lukken. En daar uh, zal eigenlijk Vrienden en het over overeen zijn normaal gesproken. Ajax speelt de resterende minuten van deze wedstrijd uit. De vierde official laat zien dat we nog twee minuten doorgaan. En uh, Sim de Jong, daar voor de aanvoerder, draait de hoogte van de middellijn nog wel eens om zijn as geeft de bal ermee aan Paulsen die nog in het elftal gekomen is. Over wie dus in het begin het een en ander te doen was. Vanwege de onduidelijkheid van zijn aanwezigheid op het scoreformulier of op de opstelling. Maar daar had bij Ajax niemand om gevraagd. Een administratief foutje, zodat wij ineens dachten dat hij had moeten spelen. Maar dat was de bedoeling niet. En Babel stond in het elftal, die is er inmiddels weer uit. Om het verhaal dan nog wat makkelijker te maken. En zo uh, zijn de laatste minuten van deze wedstrijd in gang gezet. Nog 90 seconden. Als Botteguin in de middencirkel nog eens kijkt of er misschien nog wat te halen is voorin. En daarbij de steun inroept van Goedelje. Goedelje op pad gestuurd door Lurling. Daar zit dan een woud van Ajax benen tussen. Die bal die, uh, komt er voor de voeten van al de wereld. En dan mag de jong nog een keer een aanval in gang gaan zetten voor Ajax. De enige die eigenlijk voorin is, is Hoese. Aan de linkerkant komt nu Sjeune. Aan de rechterkant is nu ook Cuenca meegekomen. Nak heeft er vijf mee naar achter. Dat is één meer dan Ajax. Maar de bal komt toch bij Hoese. En die kan weliswaar uit een moeilijke hoek nog schieten ook. Hoe is het mogelijk? Dat vijf verdedigers van NAC er niet in slagen om vier aanvallers van Ajax buiten het eigen strafgroepgebied te houden. Want plotseling staat Hoese vrij met een hele simpele beweging. Hij schiet alleen veel te gehaast. Want zou hij dat goed hebben gedaan, dan was mijn stem de andere kant op gegaan. Nu niet. De bal gaat meters naast het doel van Terauwelaar. Die de ballen inmiddels alweer in het spel gebracht heeft. En in de buurt gekregen heeft bij Goudel. Die loopt wel met de bal, maar dom. Want over de zijlijn, onder druk van Cuenca en Paulsen... Dat levert terwijl Godelje zich nog een beetje erbij lijkt te verstappen. Ook dat zou wel heel ongelukkig uitkomen als hij nog plezier zou raken. Gaat het? Nou, niet van harte. Hij staat, maar daarmee is het wel gezegd. Het lijkt me verlies gezegd een extra reden om te zeggen, laten we het hier maar bij laten dan. Hoewel je nu weer fel in duel met Hoessen. Schade lijkt in gezegd wel mee te vallen. Ajax zegt opnieuw een ingooi te nemen die dan snel in de richting van Cuenca wordt gegooid. En daar zit dan Luiks nog tussen. Zodat bij het scheiden van de markt de Amsterdammers... De aanstaande kampioen van Nederland en de regerend kampioen van Nederland natuurlijk ook. Maar de derde titel kan toch bijna Ajax niet meer ontgaan. Die mag nog een hoekschop nemen, maar die zin was zo lang dat Liefeld zei nou als het zo moet. Laat maar die hoekschop. het is klaar. Ajax doet goede zaken. som 0-1, een eigen goal van Gillersen 0-2. Dat gebeurde allemaal in het begin van de tweede helft. Waar Ajax zich een twintigtal minuten in het eerste bedrijf opgejaagd heeft gevoeld in Breda. Nak nou, had kunnen scoren, maar deed dat niet. En toen kwam Ajax voor Ajax alles nog goed. En uh, Ajax wint dus met 2-0 in Vrede. We get it almost every night When We're not. Dit was toploader van. Uh, toploader met Dancing in the Moonlight. Langs de lane. Wat 1-0? Ronaldo beginnen in de Bundesliga, daar lijkt de Bayern Leverkusen in staat de derde plaats, achter München en Borussia Dortmund, tot het eind van dit seizoen vast te houden. Leverkusen won met 1-0 van Werder Bremen, waardoor de Champions League dichtbij komt. Van de kanshebbers op de vierde plaats, die is goed voor de voorrondes van de Champions League, vielen Freiburg en Borussia Mönchengladbach terug. Freiburg verloor met 1-0 van Bayern München. De kampioen kwam daardoor op 84 punten, met nog drie duels te gaan is dat nu al een record. Ook hield het elftal van Joep Heinkers voor de twintigste keer dit seizoen de 0. Dat is ook al een record. Mönchengladbach verloor met 3-1 bij Wolfsburg. Verder eindigde de Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund in 1-2, Hoffenheim Nürnberg 2-1 en Augsburg-Stuttgart 3-0. Bayern München dus eerste, 84 uit 31. De achterstand van Borussia Dortmund is 20 punten, want Dortmund heeft 64 uit 31. Dan Leverkusen met 56 uit 31. Schalke heeft er 46 uit 30, is daarmee vierde. En de vijfde plaats is voor Freiburg, 45 uit 31. Zesde is Frankfurt, 45 uit 30. En de vijfde en zesde plaats in Duitsland spelen Europa League straks. Door een 3-2-nederlaag tegen Hannover 96 is Greuter Führer gedegradeerd. Dan Engeland, daar heeft Tottenham Hotspur in de strijd... om plaatsing voor de Champions League een steekje laten vallen. Op bezoek bij degradatiekandidaat Wigan Athletic... kwamen de Spurs niet verder dan 2-2. Manchester City deed met het oog op plaatsing... voor de Champions League wel goede zaken. De landskampioen versloeg West Ham United met 2-1. Everton won voor eigen publiek met 1-0 van Fulham... Steven Pina, u weet nog wel, van Ajax vroeger maakte het enige doelpunt. De overige uitslagen, Newcastle United, Liverpool 0-6... Stoke City, Norwich City 1-0 en Southampton tegen West Bromwich Albion 0-3. Manchester United heeft 84 uit 34, is al kampioen... en ook zeker van de Champions League. Manchester City heeft 72 uit 34, dan Arsenal 63 uit 34... De tweede en de derde plaats gaan naar de Champions League in Engeland. De vierde plaats is voorlopig voor Chelsea. En op de vierde plaats mag je voorronde Champions League spelen. Chelsea heeft één puntje minder dan Arsenal. 62 uit 33, dus wel een wedstrijd minder gespeeld dan Arsenal. Dan Tottenham Hotspur vijfde, 62 uit 34. En Edgar Davids heeft zijn club Barnet niet kunnen behouden... voor het Engelse profvoetbal. De speler trainer verloor met 2-0 voor Northampton Town... terwijl concurrent... EFC Wimbledon met 2-1-1 van Fleetwood Town. Barnett zal daar de volgende seizoen uitkomen op amateurniveau. Dan Spanje, daar kon Barcelona vanavond kampioen worden. Maar dat is niet gelukt hè, Edwin Binkels? Nee, daarvoor hadden ze zelf moeten winnen bij Atletico de Bilbao. En had Real Madrid daarna in de stadsderby moeten verliezen van Atletico Madrid. Geen van beiden is gebeurd. Barcelona speelde 2-2. Er wel 2-1 voor, tot heel kort voor tijd... toen Herrera van Bilbao uh, nog 2-2 maakte. En even daarna, uh, gelijk daarna begon Atletico tegen Real Madrid. Dat was een potje zomeravondvoetbal, Real met een echt B-team. Atletico dat eigenlijk vocht om de tweede plaats. Als ze, ze hadden gewonnen, dan hadden ze op gelijk hoogte met Real Madrid gekomen. En dat betekent, uh, als je tweede wordt in Spanje... gelijke plaatsing voor de Champions League. Maar daar was niet zoveel over, dus dat uh, werd 2-1 voor Real Madrid... Waardoor Barcelona hooguit, en dan moet er ook nog van alles gebeuren... volgende week kampioen kan worden als zij winnen en Real Madrid gelijk speelt. Ja. Hoe was het met uh, Messi vanavond? Dat is misschien het beste nieuws van Barcelona. Hij werd op de bank gehouden. Ook Barcelona, uh, dat toch vrijwel zeker is van die titel... denkt uh, nog steeds aan de Champions League. Al lijkt die 4-0 tegen Bayern München onmogelijk in te halen. Uh, trainer Tito Villanova zei gisteren van... ik probeer deze dagen mijn spelers te benadrukken dat ze echt moeten gaan denken dat het mogelijk is. Als je het zelf niet gelooft, dan is het sowieso onmogelijk. Hij, hij, hij reserveerde Messi dus ook. En die viel in de tweede helft in. En het gelijk veranderde van alles. We zagen weer de ouderwetse dribbels. die we in München van de week niet zagen. Zijn eerste dribbel leidde gelijk al. wat zinnig. Hij speelde vier spelers weg. Schoot raak in en uh, de tweede actie was een kopbal... Uh, na Alexis eruit de 2e voor Barcelona kan scoren. Dus Messi is in ieder geval in goede doen. Ja, uh, Je vertelde net al, Real kwam met een soort veredeld B-elftal. Betekent dat dat iedereen op de bank houden werd... en dat ze toch nog geloven in een wondertje tegen Borussia? Ja, dat is voor Real natuurlijk net iets makkelijker... met dat tegendoelpunt dat ja, je moet hebben gescoord. Het scheelt, het scheelt niet zo heel veel, hè? <laughs> nou, je mag met 3-0 winnen en dan ben je door natuurlijk. En, en uh, als we dit ze van de week zagen, dan lijkt dat vrij onmogelijk. Maar uh, toevallig was ik gisteren in Madrid... en als je dan toch het Bernabeu van, van binnen ziet... die enorme steile tribunes, een flat van 10 hoog... waar, waar 80.000 mensen op zitten... En dan moet je zelf, zelfs als Borussia Dortmund sterk in je schoenen staan. Uh, uh, iedereen werd, werd, werd gespaard. Ronaldo speelde niet. Xabi Alonso, de halve verdediging, deed niet mee. En allemaal opge, opgemaakt voor die... En, en in Madrid gaan ze het nu echt elke dag over hebben. We gaan iets heroïs, iets mythisch doen. We gaan dat Borussia Dortmund dinsdag alsnog uitschakelen. Ja. Zijn er alweer transfergeruchten? Bijvoorbeeld over Falcao, die Colombiaan van uh, Atletico Madrid. Uh, goede spits? Ja, die scoorde vandaag toevallig de 1-0. Of toevallig niet, want hij scoorde voortdurend. <laughs> hij scoorde de 1-0 voor, uh, voor Atletico uh, gelijk al na vier minuten met een kopbal. Fantastische spits. Uh, de geruchten zijn, of uh, de, uh, de verhalen zijn dat Mourinho sowieso weggaat bij Real Madrid. Dat zou hij uh, van de week ook wel tegen Klop van het moet hebben gezegd. Dat hij naar Chelsea zou gaan. Mourinho heeft als, als zaakbaarnemer Jorge Mendes. Dat is een hele invloedrijke Portugees. Die ook onder andere Cristiano Ronaldo onderzoelen heeft. Maar ook Falcao. En dus in het hele pakket Mourinho naar Chelsea zou dan ook die Falcao inbegrepen worden. Die kan voor een bedrag, geloof ik, tussen 40 en 50 miljoen euro... Uh, mag die verkassen. En die lijkt inderdaad voor dit Atletico... dat uiteindelijk toch de voorrondes van, van de Champions League uh, moet gaan spelen. Onhoudbaar. Die Falcao wil ook grotere roem zoeken in, in grote ploegen. Dus het is dus vrijwel zeker dat hij als spits... Uh, waar Mourinho ook heen mogen gaan, met Mourinho meegaat. Ja, we hebben toch het verkeerde, maar wel leukere beroep gekozen, Edwin verkeerd beroep. Ja, dat die bedragen bedoel je? Ja. Ja, nou. Wat moet, ja, ik vraag me altijd. Wat moet je, we, kunnen ook toch, we zijn toch heel gelukkig. Ja, zo daarom. Om, dat zeg om, ik. Wel het mooie beroep. Om over half elf ja. s'avonds. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Daarom. Hey, bedankt. Tot ziens. Dan de overige uitslagen in Spanje. Levante stelde de Vigo 0-1. Real Zaragoza en Real Mallorca spelen nog. Het is 1-1 daar de wedstrijd uh, om degradatie. De nummer 20 tegen nummer 19. Die wedstrijd is pas om 10 uur begonnen. Dan aan kop gaat Barcelona, 85 uit 33, gevolgd door Real 74 uit 33. Atletico heeft er 68 uit 33, dan volgen Real dat met 55... en Valencia met 53, allebei uit 32 wedstrijden. Drie wedstrijden in Italië vanavond: Cagliari, Udinese 0-1. Atalanta, Bologna 1-1. En om kwart voor negen begonnen, dus waarschijnlijk net afgelopen of net nog niet. Pescara tegen Napoli, maar het was 0-3. Dus ik neem aan dat Napoli die wedstrijd gewonnen heeft. Juventus gaat daar een kop met 77 uit 33. Gevolgd door Napoli met 66 uit 33. Dan Milan 59 uit 33. En Fiorentina 58 uit 33. Er was ook één wedstrijd in de kampioenspoel in België. Lokeren en Racing Genk kwamen niet tot scoren. 0-0 dus. De stand in die kampioenspool. Zultewaardigem met 40 punten. Anderleg met 39 en Racing Genk met 36. Morgen staat er op het programma Clubbrugge Anderlecht... en standaard tegen Zultewaardigem. Wat een goal! De Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Nakbreda tegen Ajax. 0-2. Alle Beide goals vielen vlak naar rust. Siktorzon maakte 1-0 voor Ajax. En Gillesen... 2-0 voor Ajax Gillissen. Een eigen doelpunt inderdaad. Hij raakte de bal als laatste met het hoofd. PSV-Groningen werd 5-2. Berust was het 5-0 door 1-0 Matafs. 2-0 Mertens uit de strafschop, 3-0 Lens. 4-0 van Bommel. 5-0 Lens. En toen naar rust De Leeuw. 5-1 en 5-2. Vlak naar rust moest FC Groningen trainer Robert Maaskant uh, naar de tribune. Uh, in feite werd hij al tijdens de rust naar de tribune verwezen. De ploeg van Advocaat speelde de eerste helft heel goed. Zo goed had PSV eigenlijk elke wedstrijd moeten spelen volgens Advocaat. We kunnen alles wel naar negativisme trekken. Je maakt het natuurlijk niet zomaar met 93 goals. Dat moet je met, met aanvallend voetbal gedaan hebben. Ze geven niks weg bij ons. Hè. Dus uh, we moeten niet alles uh, op, op, op die manier bekijken. Nogmaals, als je 93 goals scoort uh, in, in, in 31 wedstrijden... heb je het aanvallend uitstekend gedaan. Maar defensief hebben we onze tekens laten vallen. De collega van de advocaat Robert Maaskant werd na de T weggestuurd. In de rust had Maaskant een gesprek met scheidsrechter Bossen over een overtreding op Kieftenbelt. En uh, dat de scheidsrechter met Mark van Bommel stond te lachen op het veld. Daarna ben ik uh, kijk van mijn teammanager te horen: van uh, joh, er is iets aan de hand. Dus ik ben de scheidsrechterskleedkamer naartoe gelopen, aangeklopt netjes. Ik ben er binnen gelopen, excuus aangeboden voor mijn stemverheffing. Ik zeg: joh, sorry, uh, even emotie. Ook naar mijn spelers toe. Uh, die heb ik een hand gekregen. Het was goed. Letterlijke tekst. Toen ben ik teruggelopen en ja, toen kwam ik naar buiten... en toen bleek ik alsnog weggestuurd te zijn. Maar ik weet dus niet door wie. Ja, Hefstuur Groningen, de ploeg van Maaskant... kwam daar nou dus nog aardig aan voetballen toe zonder hem op de bank. Michael de Leeuw scoorde twee keer... en dat geeft toch nog vertrouwen voor de laatste twee wedstrijden. We hebben de tweede helft aardig gedaan, voor elkaar geknokt. Uh, ons elkaar niet laten vallen, wat we in de eerste helft wel deden. Dus ik denk dat iedereen een, uh, met een redelijk gevoel uh, naar VVV kan gaan... En, uh, ja, de tweede helft winnen we met 2-0. Alleen ja, de eerste helft uh, wordt het 5-0. Ondanks die twee tegendoelpunten naar rust bleef het PSV-publiek achter de eigen ploeg staan. En met name achter Mark van Bobbel. Die werd de laatste minuten door het hele stadion en zelfs door zijn medespelers op de bank toegezongen. Ja, maar dit, dit doet wel iets met een voetballer. Ook al heb je uh, een aantal jaren een buitenlandse speler. als je dan terugkomt en je maakt die belofte waar en ze waarderen dat zo. Ja, dan is dat uh, een heel mooi gebaar waar je ook wel een beetje emotioneel van wordt, ja. Tot slot nog de vraag aan de advocaat. Of hij al weet of hij volgend jaar nog trainer is bij PSV? Men weet wat hier gaat gebeuren. En dat is het belangrijkste. En uh, wat er met mij gaat gebeuren is niet zo belangrijk meer. Dan Ado Den Haag tegen VVV Venlo. 1-1. Bij was het 0-1. Dan wou voor 1-1 werden door Van Duinen. Die 1-1 viel 5 minuten voor tijd. Een pijnlijke tegentreffer voor VVV-trainer Lokhoff. Die zijn ploeg bijna drie punten mee naar huis zag nemen. Ja, maar bijna telt niet. En ik had ze graag meegenomen naar Venlo. En uh, daar heb ik ook heel erg op gehamerd. dit was voor ons gewoon een heel belangrijke wedstrijd. Was. Uh, dat merkt hij ook. We hebben een punt en uh, de punten voor ons zijn uh, op dit moment heel belangrijk. Ado weet door dat punt dat ze ook volgend seizoen weer in de Eredivisie spelen. Toch schrok Maurice Stijn, de trainer, nogal van het optreden van zijn team. Ja, daar schrok ik wel eigenlijk van... omdat ik heel nadrukkelijk aan mijn ploeg had aangegeven... als je vandaag wint, dan, uh, dan zet je uh, de Veen en Groningen op, uh, in ieder geval op drie punten... met nog twee wedstrijden, is alles nog mogelijk... En uh, nou, dat heb ik in de eerste helft niet teruggezien. Dus, uh, dus dat, uh, dat, dat hebben we op een hele normale manier in de rust gecorrigeerd. En uh, ik denk op basis van de tweede helft dat, we in ieder geval, uh, dat het punt wel verdiend was. Gaan we naar Roda tegen RKC? Dat werd 3-1. Alle goals vielen naar rust. De eerste was van Zoet een eigen doelpunt, dat is de, trainer, de, de keeper van RKC. 2-0 werd het door Malki, 3-0 door Ramos, ook dat was een eigen doelpunt. En 3-1 door Bukhari. Roda komt door die overwinning op één punt van RKC te staan. De na-competitie ontlopen is dus nog mogelijk voor het team van trainer Ruud Brood. Alleen het tegendoelpunt dat Roda kreeg was niet handig voor het doelsaldo. Ja, daar ben je dan wel een beetje beroerd over. Dat je een goal weggeven. dan gaat er wel een hersenbal aan vooraf. Maar ik vind niet dat je die goal zo weg moet geven, omdat we juist... De tweede helft veel meer de kans kreeg om meer dan drie te maken. Dus dat is zonde. Maar goed, zij stond op tien, wordt nou wat minder. Nou, dat speelt nu niet meer. Maar het belangrijkste is dat je drie punten hier haalt. Ook zijn collega aan de andere kant, Erwin Koeman, was met het doelsaldo bezig. Ja, na de 3-0 dan, dan hoop je van harte dat, dat het niet 4-0 gaat worden. Uiteindelijk maken we nog de 3-1, dus dat, dat, is, dat is een klein positief punt van vandaag. Alleen, ja, je was hier gekomen en bent hier gekomen om in ieder geval een, een punt te halen. En dat is niet gebeurd. Gisteren verloor Heerenveen met 4-0 thuis van AZ. Aan kop gaat Ajax, 70 uit 32. PSV heeft er 36 uit te, eh, 66 uit 32. Derde is Feyenoord, 63 uit 31. Vitesse heeft er 61 uit 31, is daarmee vierde. En de vijfde plaats is voor FC Twente, 55 uit 31. Dan onderin, de meeste ploegen hebben 32 wedstrijden gespeeld. NAC is 14e met 35 punten. Dan RKC met 31 punten. Dan Roda met 30. En dan VVV met 4. En, 20. en daaronder staat er nog Willem II, dat heeft er 20, maar Willem II speelt morgen dus en heeft dus 31 wedstrijden gespeeld. Wat is er dan allemaal morgen om half 1? FC Twente tegen NEC, om half 3 Feyenoord tegen Heracles, Pexwolle Zwolle tegen FC Utrecht en om half 5 ook nog Vitesse tegen Willem II. Paul Carrick maakt plaats voor de nabeschouwing van NAC Ajax. Soep Schreuder met een van de Ajax-hieden. Simeon, proficiat. Ging niet zo makkelijk, of wel? Nou, ik denk dat we ja, in het begin uh, een beetje geluk hadden met die twee momenten eigenlijk. En ik denk dat we na die twee momenten wakker werden geschud en uh, ja, het positiespel in ieder geval beter werd. Meer balbezit kregen en uh, ja, in de eindfase iets te onrustig waren denk ik. We schoten van afstand uh, ja, allemaal over en eigenlijk geen één op goal. En, in de tweede helft deden we dat wel beter, alleen uh, ja, kwam het goed twee keer uh, vlak na rust eigenlijk uh, op voorsprong. En, uh, ja. Daarna zie je dat we het wel, uh, wel uit kunnen spelen, alleen uh, hadden we misschien nog iets verder uit kunnen bouwen. Je moet dus echt mee in die strijd hè, van NAC, dat opportunistische voetbal. Je had wel de controle, echt zelf kansen de eerste helft gebeurde ook niet, hè? Nou, nee, ik denk Fischer die, die voorzet en op een gegeven moment kwam Ruben door. Dan stond ik vrij op de penalty. Ik denk als hij hem terugtrekt, dan hebben we ook een grote kans. Maar... Ja, we kwamen er wel voetballend doorheen. Alleen ze stonden dan op de 16 stonden ze best wel met veel mensen. En uh, ja, een paar schoten, die moeten dan in ieder geval op goal. Dan zie je de tweede helft, die zwabber op een gegeven moment tikte ja. nog net naast. Dan gaat iedere keer met geluk in misschien. En de uh, ja, tweede helft uh, denk ik dat we het uh, goed uitspelen. Wat is dat, die 0-2? Op wiens naam moeten we die goals schrijven eigenlijk? Op mijn naam. Ik uh, schamte hem met mijn haar. Wat, wat, uh, wat doen we nu? Eerst was het negen finales, nu nog één tegen Willem II. Sim Jong wordt voor de derde keer dus achter een volgend kampioen van Nederland. Ja, als we volgende week winnen wel. Dus uh, we weten waar we volgende week om spelen en uh, hoe belangrijk het is. En ja, dat zou uh, heel mooi zijn om uh, drie keer achter elkaar kampioen te worden. Ja. Wat geeft je het meeste voldoening? <laughs> als we volgende week kampioen worden. Dus uh, ja, ik wil er niet op vooruit lopen. We hebben thuiswedstrijden al een paar keer. Uh, ja, dat we goed spelen, maar dat we net niet uh, tot scoren komen. En uh, kijk, we gaan nu vol voor en Willem II... Uh, ja, moeten we, moeten we gewoon winnen. Dus uh, als dat zover is, dan zal ik je vertellen hoe het voelt. En dat zei Sien de Jong, de maker volgens hem zelf... van het tweede doelpunt van Ajax. Uh, hij schampte de bal die daarna nog geraakt werd door Gillissen. En die kreeg het doelpunt op zijn naam, een eigen goal dus. Daardoor werd het 0-2. Dat gebeurde allemaal vlak naar rust. En Joep Schreuder ging daarna naar de trainer van Ajax, Frank de Boer. Uh, proficiat. Uh, was makkelijk. Nou, behouden ze de eerste 10 minuten voor de rest wel, ja. Nou, de eerste helft was wel. Je had wel de controle, maar meer ook niet. Nee, maar het was wel een kwestie van tijd dat zij het niet meer konden belopen. Dat vond ik. Kijk, we hebben denk ik iets van 7, 8 keer op goal geschoten. Vanaf 20, 25, soms 18, 16 meter. En er was geen één op doel, in ieder geval. En, dus we hadden wel een beetje dreiging. één hele grote kans. Uh, Tenminste vond ik als Lisson hem terugtrekt op, uh, op Siem de Jong. En die gaf hem op Kolben uh, en Siegterson op dat moment. Maar we hadden wel de controle al uh, na tien minuten. En het was gewoon wachten dat we echt, uh, ja, dat ze het niet meer konden belopen. En dat was eigenlijk uh, de tweede helft al heel duidelijk te zien. Maar je moet in de rust toch niet helemaal tevreden zijn geweest? Ik zeg niet dat er iets in de thee heeft gezeten. Maar jij moet iets hebben gezegd waardoor het na rust opeens beter ging? Nee, ik heb alleen gezegd dat we, dat we eigenlijk zoals het gewoon die eerste, of de laatste 30 minuten... zo moeten blijven spelen. En dan komen we 100% komen in de gaten en geconcentreerd blijven. En uiteindelijk ja, was het misschien bijna een rondo de tweede helft. Frank, ooit was het negen finales. Tweede de acht, tweede de zeven. Nu is er nog één finale tegen de nummer 18. Ja, dat zit in de pocket. Nou ja, het zit in de pocket als je hem echt daadwerkelijk hebt, maar... Nou, dit mag je natuurlijk nooit meer uit handen geven. Dat laat dat duidelijk zijn. Wat geeft je het meest voldoening van deze avond in Breda? Ja, dat we dus met geduld hebben gespeeld. En uiteindelijk een fantastisch positiespel. En dat 3-4-5-0 kunnen uitlopen, eerlijk gezegd. En dat zei Frank de Boer, de trainer van Ajax, dat dus de uitwedstrijd in Breda van NAC won met 2-0. Volgende langs lijn is morgenmiddag 2 uur met Twan en Tom. Met onder andere die vier voetbalwedstrijden met hockey, oranje, zwart, HGC. En met judo, de EK van landenteams en ook nog paardensport, de finale wereldbeker springen. Komende uur kunt u nog luisteren naar Met Het Oog Op Morgen. Max van Wezel zit hier dan achter de microfoon. Nog een prettige avond.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 Een twee-uur durend feestelijk mezing concert voor ons Koningspaar. 30 april Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Glennis Grace, Jim Bakken, Lee Towers, Anita Meijer, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl